Uraniumverwerker Urenco, Friso's laatste werkgever, prijst de prins. Volgens topman Engelbrecht heeft Frieso als financieel directeur een bijdrage van onschatbare waarde geleverd. En zal hij worden herinnerd om zijn integriteit, strategische visie en intelligentie, zei de Urenco topman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 Noordelijk deel en een christelijk zuidelijk deel.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 Na alles wat ik over prins Friso heb gehoord en gelezen... denk ik dat hij zijn dood het liefst nog privé had gehouden. Misschien past daar met beste dat ik er op deze plek niets over zeg. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen op deze maandagavond. Hoewel hij het dus zelf waarschijnlijk liever niet had gewild... staan ook wij vanavond stil bij de dood van prins Frizo. Met twee mensen die de prins persoonlijk hebben meegemaakt. Koningshuisdeskundige Hans Jacobs en Jutta Gores... die onlangs een onthullend boek publiceerde over prinses Beatrix. We buigen ons ook alvast over de rechtszaak tegen de Roemeense verdachte... in de brutaalste kunstroof sinds jaren en we gaan de stemming peilen in het onvoorspelbare Egypte. In onze zomerserie over het leven na de politiek... vragen we Ineke van Gent hoe het haar vergaat... en om vijf voor twaalf een juweeltje op het witte doek... dat u niet mag missen. Dit is allemaal het komende uur, maar nu eerst het nieuws van... maandag 12 augustus. So, ja, uh, hormonen Ik moet even onderbreken, we hebben dringend nieuws... hier op Radio 1, en daar is het ook te zenden voor. Ik denk alleen daar waar het gaat om een specifieke... Ik moet je even onderbreken, want we krijgen net breaking news binnen... en dat is geen goed nieuws. Ja, verre van een celebration, want ik schakel naar Clemens Peters... met schokkend nieuws. Ja, want we hebben belangrijk nieuws over prins Friso. Prins Friso is namelijk overleden. De Nederlandse prins Johan Friso is dood. Just into us here at CNN, Prince Johan Frizo has died. He'd been in a coma since a skiing accident in February last year. Hij was in Oostenrijk van een lawine afvast worden. In dit soort gevallen zie je toch heel vaak dat het gaat om een longontsteking. Helemaal onverwacht eigenlijk niet, wel het tijdstip, het haasje je terugkomen. Het klinkt als heel onverwacht allemaal. Dat nieuws komt voor velen onverwacht. De Koning op vakantie met zijn uh, familie in Griekenland. Gisteren was meubeljarig, dus, dus volgens, meubeljarig volgens mij komt het onverwacht. Dus uh, ja, ik denk dat het onverwacht was. Ook uh, voor de koninklijke familie, zo lijkt het. En voor politici in Den Haag. Prins Friso is iemand die minder vaak aanwezig was... bij koninklijke gebeurtenissen dan anderen. Maar hij was er wel op belangrijke momenten. Maar hij had ook zijn eigen leven in Londen. Ja, aan een periode van onzekerheid is nu plotseling een eind gekomen. Het moet verschrikkelijk zijn om je man te verliezen, een vader, een zoon of een broer. Een heel sad day voor de royaal familie en voor Nederland. Ja, dat had je niet verdiend, hè? De hele familie heeft dat niet verdiend, hè? Ja, misschien, misschien is het wel goed zo, vindt, vind ik misschien wel. Dan leef je als moeder mee als een andere moeder dat overkomt. Het was toch een afschuwelijke situatie waarin deze man verkeerde. Maar ik had het haar eens maar verwacht omdat hij naar Nederland gekomen was. He? Ik vind de dood is een bevrijding. Kijk, Beatrix is en blijft een moeder. En die verliest toch haar zoon. Het is toch je kind. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan uh, gaan we door met de kranten van morgen, want die zijn alvast gelezen door mijn collega Juris Stubenitzki. Friso, onafhankelijk en kritisch, zo omschrijft het Nederlands Dagblad hem. En volgens Trouw ging hij zijn eigen weg... maar vergat hij nooit tot welke familie hij behoorde. Daarom haalt de krant zijn meest geciteerde uitspraken aan... over zijn oudere broer, Willem-Alexander. Begin jaren tachtig lag Willem-Alexander tijdens een stoeipartij... onder een schoolvriend, waarop Friso riep... Doe je voorzichtig met hem, je mag hem slaan, maar hij mag niet dood. Dan moet ik koning worden. Je moet hem volgens het AD altijd een beetje zoeken op oude foto's van Koninginnedag... Als hij er al op staat, is het meestal een beetje aan de kant. Niet met tegenzin, maar mentaal toch een aardig stukje verwijderd van de rest. Het tekent volgens de krant zijn rol in de familie. De koninklijke familie verdient steun bij het verwerken van het verlies van Frizo, Vindt trouw. Hopelijk voelen Mabel, haar kinderen en alle leden van de koninklijke familie... hoe er wordt meegeleefd. Ook de Telegraaf focust op de impact van de dood van de prins. Intens verdriet om Frizo, staat morgen in dik gedrukte letters in de krant. Het is te hopen dat de diepgevoelde verbondenheid... die het volk het afgelopen anderhalf jaar heeft getoond... de Oranjes kan troosten. De Volkskrant heeft ook gegarandeerd artikelen over Friso... maar stuurde ons andere stukken, want er is ook ander nieuws. Zo blijkt een bijna doodervaring niet de weg naar de hemel. Ongeveer 1 op de 5 patiënten geeft na het overleven van een hartstilstand aan ervaringen te hebben gehad die doen denken aan de overgang naar een hemels hiernamaals. Maar uit nieuw onderzoek op stervende ratten blijkt dat hun brein na een hartstilstand nog even flink opwakkert. Dat toont volgens de onderzoekers aan... dat er weinig bovennatuurlijk is aan bijna doodervaringen. Het AD ziet grote tegenzin bij de scholieren... van de Ibn galdoen school in Rotterdam. Vanwege de examendiefstal op de school... begonnen ze pas gisteren aan hun herexamens. Maar ja, heeft het eigenlijk nog wel zin, vragen ze zich af. Want kom je met een diploma van een fraudeschool... nog wel ergens terecht? Het AD tekent verhalen op van leerlingen... die niet verder kunnen studeren... en hun vakantiebaantje moesten opzeggen omdat ze moesten leren. Veel 80 kilometer wegen zijn te smal. 60% is niet breed genoeg. Daardoor vallen er onnodig doden en gewonden. Dat zegt de stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid in de Telegraaf. Ook heeft de krant opvallend nieuws over oud rientje Ritsma. Van het IJs gaat hij naar de woestijn, want hij debuteert volgend jaar in de Dakar. Ritsma zit niet achter het stuur, maar hij mag de weg wijzen als navigator. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. But it was long ago. Jane, it was lovely. She was a queen of my nights. There in the darkness, with the radio playing low, and, and the secrets that we shared, the mountains that we moved.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 Against the Wind, Bob Seeger. Bij Huis ten Bos staat verslaggever Colette van Nune. Colette, goedenavond. Goedenavond. Heb jij een beeld van wie daar nu is of zijn geweest vanavond? Ja, de indruk bestaat dat uh, de familie toch wel zo'n beetje uh, helemaal bij elkaar is. Uh, in de loop van de middag kwamen uh, verschillende familieleden aan bij het paleis van prinses Beatrix. Ook uh, koning Willem-Alexander en Maxima vlogen terug van hun vakantie. En kwamen samen met hun drie dochters naar uh, Huis ten Bosch. En later zagen we ze weer afscheid nemen van uh, de drie prinsesjes. Dus die zijn waarschijnlijk vertrokken. Terwijl de volwassenen achter zijn uh, gebleven. Dus uh, ja, we vermoeden dat ze hier gewoon blijven slapen. En uh, dan morgen uh, komen ze bij elkaar om echt te gaan bespreken... hoe de begrafenis en alles wat daar uh, omheen hangt uh, zal gaan verlopen. Ja, want dat is nog een beetje onduidelijk. Daar gaan we het straks over hebben met onze gasten. Staan er nog veel mensen bij het hek? Nee, het is nu heel rustig hoor. De, de gewone geïnteresseerden, zeg maar, die toch uh, in de loop van de avond, met name zo'n beetje na werktijd uh, hier uh, best ruim vertegenwoordigd waren. Die zijn nu allemaal lekker naar huis. Er worden ook geen uh, bloemen meer aangeboden. Er zijn alleen nog een paar journalisten die uh, de wacht houden. Want ja, er zou toch eens een auto naar binnen of naar buiten rijden en niemand heeft het gezien. Dat uh, mag niet gemist worden. Dat mag niet gemist worden. Colette van Nune, dankjewel. Het overlijden van Prins Frizo kwam sinds. Ski-ongeluk niet geheel onverwacht, maar toch lijkt het veel impact te hebben gehad op een groot deel van Nederland. In de studio hier Koningshuisdeskundige Hans Jacobs van het ANP. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. En Jutta Goeres is aan de telefoon vanuit Frankrijk. Ze schreef een biografie van Beatrix. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Ik begin bij jou, Hans, um, met een persoonlijke herinnering aan Frizo. Wat staat je het meeste bij? Oeh, dat is moeilijk. Um, nou, het meest frustrerende voor een verslaggever was dat. Prins was best heel uitgesproken was. Dus als je hem interviewde of dat je hem sprak... dan wil, voor welk onderwerp dan ook... dan uh, gaf hij vrijuit zijn mening. Maar dat was altijd gevolgd, twee zinnen later... maar dat mag je niet opschrijven. Ach. Hij wilde, na alle ophef die hij in 2003 uh, mede had veroorzaakt... niet nog meer rimpels in de Hofvijver hebben. Als hij een opmerking had over... Uh, hoe Nederland omging met, het, uh, met de ruimtevaart of dat soort zaken. Van zeggende, daar zouden we meer in kunnen investeren. Maar dat was natuurlijk in principe ook een, misschien een kritiek op een minister. Mm -hmm. En dat wilde dan eigenlijk toch weer niet in een krant of in een medium hebben. Dus uh, je kon heel goed met hem praten en heel vrijuit. Mm -hmm. Als je het maar niet opschreef. Heel lastig voor een journalist. Was hij ook uitgesproken en, en uh, persoonlijk als het om hemzelf ging? Ja, dat kwam eigenlijk bij het werk nood echt te sprake. Ik bedoel, de contacten die je had, waren in het marge van zaken die hij dan voor zijn werk deed. Hij gaf ergens een toespraak, dan wilde hij in de afloop daar best nog een toelichting op geven. Je zag elkaar op Koninginnedag, bij de Prins Klausprijs. We hadden ook nog ergens een afspraak staan over een interview over de ruimtevaart en het nut en noodzak voor Nederland. Maar dan bleef het persoonlijke eigenlijk uh, daarbuiten. Achterwege, ja. Uh, Jutta in, in Frankrijk, wat is jouw meest uh, persoonlijke herinnering... aan jouw ontmoetingen met Frizo? Ja, eh, toch, toen ik hem in Londen bezocht... ik uh, interviewde hem in 2006 voor NRC Handelsblad met uh, Mabel. En uh, het mooie was, uh, ik ben toen meegegaan naar allerlei bedrijfjes. Hij was investmentbanker, hij, uh, hij investeerde in uh, kleine bedrijven als... Um, Luchtvaartmaatschappijtjes, um, belcompanies, en of in ieder geval uh, telefoonmaatschappij. En er, uh, ik ging met hem langs al die mensen en kleine bedrijven die vaak driehoog achter zaten, um, die gerund werden door uh, nou ja, opkomende Indische industriëlen, Indiaanse industriëlen en die um, spraken hem allemaal aan met uh, Freezo Van Orange. <h Șt ç film> en die wisten dus niet dat hij prins was. En, Um, nou ja, ik, ik vroeg het ze na afloop of ze, dat, of ze daarvan op de hoogte waren. En, en ze wisten dat dus niet. En hij vond het ook heel belangrijk dat dat niet um, zo duidelijk was. Hij, was. hij stond heel erg op zijn onafhankelijkheid. Het was ook echt een rode draad die steeds terugkwam in dat interview. Dat eigenlijk een paar dagen duurde. Um, onafhankelijk. Uh, Prins Klaus en Koningin uh, Beatrice destijds hadden ook heel duidelijk gezegd... Uh, je moet voor jezelf kunnen zorgen. Je moet op eigen benen kunnen staan. En ik vond uh, het heel opvallend dat hij zeg maar, nooit terug wilde vallen... op zijn prinselijke waardigheid, maar voortdurend probeerde om... Uh, Volledig uh, zelfstandig ja. uh, zich uh, te handhaven. En niet eens aan die mensen ja. dus vertellen wat ze... Zijn... Ja, en het leuke was eigenlijk ook dat hij zei... Uh, hij, ik had wel kunnen zeggen, ik, uh, ik hoef niet te gaan studeren... en ik vind wel iemand die mee leven wil houden... Maar het veiligstellen van de onafhankelijkheid, dat, uh, dat is het belangrijkst. En hij heeft het ook op zijn verzoek in de ministerraad um, aan de orde gesteld. Uh, hij zei, het kan niet zo zijn dat als je een bedrijf adviseert om een x-aantal mensen te ontslaan, dat vervolgens iemand zegt, uh, maar, maar uh, Friso die zat in dit team dat dat besluit nam. En dat staat op gespannen voet met het kabinetsbeleid. Ja. En dat was natuurlijk mooi. Kok heeft ook uh, duidelijk gezegd. Um, hij moet gewoon kunnen blijven werken. Ja, Heb je ja. het gevoel, Hans, dat hij um, als het ware een leven lang heeft geworsteld... met de erfenis van zijn geboorte eigenlijk? Nee, ik geloof niet dat hij ermee geworsteld heeft. Het zal in het begin... Nee, op een gegeven moment heeft hij dat gerealiseerd. Hij is het er altijd bewust van geweest. Hij heeft er ook geen afstand van gedaan. Ik bedoel, hij was ook altijd bereid om, mocht het zover komen... nou. Zijn plicht. Uh, zijn plicht te doen en ook uh, hij was klaar om troonopvolger te zijn... of eventueel ook koning te worden. Liever niet en, en het hoefde natuurlijk op een gegeven moment ook helemaal niet. Maar, dus, dus hij heeft er geen afstand van gedaan. Maar hij wilde eigenlijk wel zijn eigen leven kunnen inrichten. En zijn ouders, en dat is ook nadat wat, wat Jutta zegt, dat komt ook iedere keer terug. Zijn ouders hebben hem die ruimte gegeven. Het Nederlandse bestel heeft hem mm -hmm. ook die ruimte gegeven. En als je nu ook kijkt naar België, waar dat dus nadrukkelijk niet is gebeurd... dan zie je ook wat voor een narigheid dat kan geven. Dat je dus, zoals de Belgen zeggen, een prins op overschot hebt... die dus duimen zit te draaien thuis, die zelf zich niet kan ontwikkelen... en ook niks te doen heeft. Ja. En Beatrix en Klaus zagen direct, nee, de andere kinderen... die moeten zich kunnen ontwikkelen, die moeten vooral doen wat, waar ze zelf goed in zijn... Nou, dat, Een die kansen heeft hij. Als ja. mens, voor zover dat, en dat kan. Dat, en door te kiezen voor Engeland, dus ook ver weg uh, van Nederland, waar mensen hem niet herkennen op straat. Waar hij gewoon uh, de underground kan nemen. En aan het werk kon, zoals al zei, zonder zich voor te stellen ja. als prins, inderdaad. Ja. Sinds half drie vanmiddag gaat het eigenlijk nergens anders meer over hier in Nederland. Had je verwacht dat het zo'n impact zou hebben? Nou ja, eh, eh, ik was. Eh, in Innsbruck uh, toen het ongeluk uh, gebeurde. En uh, stond als eerste toen bij het ziekenhuis. En wat, ja, wat er toen loskwam in die week... dat de prins in het ziekenhuis lag uh, uh, in Oostenrijk. Enorme belangstelling voor op, ja, het drama, het familieleed. En de mensen zijn het blijven volgen. Ook al hoorden we er niet zoveel meer van... is het nu geen verrassing dat het dan ook weer zoveel emotie uh, losmaakt. Losmaak, ja. Jutta, heb jij nog uh, opvallende reacties gehoord vandaag die jou verrasten eigenlijk? Um, ja, voor zover ik het gehoord heb inderdaad. Um, nou ja, Wilders was natuurlijk opvallend. Dat hij ineens uit een warm hart um, <laughs> bleek te spreken. Um, ja, verder heb ik niet heel veel... Um... De dingen die je gelezen nou, ja, en dat gezien dat... hebt, die, die komen overeen met het beeld van wat jij ook van Friso had. Ja, nou ja, ik, zeker. Ik um, vond dat hij uh, heel erg direct was. He, dat hij een beetje stug, maar wel innemend. En um, dat hij zeer strategisch kon denken. Wat ik erg mooi vond ook, was dat hij uh, zowel sociaal-democratisch was als liberaal. Um, dat hij aan de ene kant de zwakken wilde bijstaan. Dat bleek ook steeds opnieuw. Maar aan de andere kant ook heel erg voor de eigen verantwoordelijkheid van het individu was... Um, in onze maatschappij en daar ook heel kritisch over... bijvoorbeeld naar de uh, verhouding tussen werkgevers en werknemers uh, keek. Um, en de regering daarin, dus het poldermodel. Had jij dezelfde uh, ervaring ja. als Hans dat, uh, dat hij hele uitgesproken ideeën had... bijvoorbeeld over de maatschappelijke kwesties die je nu noemt... maar dat, die, dat je ze niet mocht opschrijven of niet kon herhalen? Nou ja, hij heeft, prins Klaus heeft ooit tegen hem gezegd halverwege de jaren negentig... je moet je een keer laten interviewen... Want niemand kent je. En er kwamen natuurlijk de hele tijd rare ontkenningen uh, over hem in het nieuws. Of, of uh, nou ja, hij, hij kwam steeds zijdelings. Ja, bedoel je over of, vermeende homoseksualiteit? Is dat waar ja, die aan? Aantre... Ja, een voorbeeld. Wat de RVD toen heeft weersproken: dat vond hij heel erg ongelukkig. Omdat hij daarmee ook een bevolkingsgroep uh, tegen het hoofd stoot, onbedoeld. En, um, en ja, er waren natuurlijk die Bruinsma affaire, daar, dat zat ze nog steeds hoog in 2006. En heeft um, echt besloten, op um, ja, suggestie van zijn vader, om één keer daarover te spreken. En ik had Mabel uh, ontmoet uh, vlak voor hun huwelijk, uh, toen ze haar oude middelbare school bezocht in uh, Hilversum, het gymnasium. En daar uh, in, tijdens een symposium een, een, een, een verhaal hield over charity. En toen heb ik haar gesproken, uitgebreid. En daar heb ik ook een stukje van uh, voor, de, voor de krant van gemaakt. En daarna heb ik wat contact gehouden en gevraagd een keer of ik ze mocht interviewen. En dat kwam kennelijk toevallig overeen met uh, zijn. Wens. Um, ja. Ja, zijn, uh, zijn voornemen om een keer zijn verhaal te doen. En dat is eigenlijk, ik vond hem heel open. Zeker natuurlijk over, de, um, de over zijn werk, maar ook over zijn jeugd. En het is niet zo dat ze een heel ander beeld kreeg ineens. Was het een gelukkig mens, Jutta? Zou je zeggen dat hij een gelukkig mens was? Ja, ik, ik vind wel dat, uh, dat hij uh, de, zich ontzettend knap door die uh, Bruinsma-affaire heeft heen, ge, uh, heen gewerkt. En um, ontzettend hecht uh, gezinsleven uh -huh. leek te hebben. Waar die, uh, er was een schrift waar kinderervaringen in opgeschreven werden. En dat zijn dochter ze leerde net lopen... Het was gewoon een, ja, een heel um, goed aanvoelend huishouden. Mm -hmm. uh, ergens aan het teams in west Londen. Ja. Um, ja. Ik ga eventjes naar Hans, Jutta. Um, ja. Als we dan een beetje vooruitblikken, voor zover dat kan... of voorspellende krachten van jou verwachten... Aha. wat gaat dit betekenen voor Willem-Alexander als koning? Want het is heel zwaar om je broer te verliezen... Denk je dat we hem een tijdje minder zullen zien? Of zal hij, zoals zijn moeder, zich erg sterk in de openbaarheid manifesteren? Wat verwacht je? Ja, ik heb wel gemerkt bij, bij nou ja, het volgen van de familie, de koninklijke familie... dat die altijd de dingen anders doen dan dat je zelf projecteert. Of denkt van, hè, toen Friso zijn ongeluk had gehad en het ziekenhuis lag in Londen... Weet je dat de koningin bijna elke week naar Londen ging. Mm -hmm. Maar als je naar haar agenda kijkt, heeft ze iets minder gedaan. Ze heeft één ding overgeslagen in de eerste week na het ongeluk. En daarna heeft ze verder haar hele agenda is blijven volgen. Uh, Willem-Alexander heeft toen ook gezegd... bij vlak voor zijn inhuldiging in het interview... toen het gevraagd werd, hè, wordt er nog stilgestaan... bij het gemis van Friso bij op die dag? Nee, dat is een staatkundige aangelegenheid. We zullen hem wel... Gedenken, maar dat doen we dan binnen de familie en op onze eigen manier. En ik denk dat dit hetzelfde is. De koning heeft zijn taken, die heeft hij op zich genomen... en hij zal daar... We zullen het niet merken. Is dat extreme professionaliteit? Ik weet niet of het extreem is, maar dat is, dat is de taakopvatting die die familie heeft. Je ziet de koningin Beatrix is, heeft haar werk weer opgepakt na het ongeluk. Mm -hmm. De rest van de familie heeft dat gedaan... En hebben dat ja, binnen hun familie een plek gegeven. En misschien dat ze hun, nou ja, hun vrije tijd anders invullen. Hè, waar je anders weet maar wat ze van doen. Maar openbaar, wij zien het niet. En ja, we merken er niks van. en zal er niet iets uh, vooraf zeggen. Ja. Jutta, um, jij hebt uh, Mabel gesproken al een tijd geleden natuurlijk. Um, durf je te voorspellen of zij zich vaak met de familie zal manifesteren? Of verwacht je dat ze haar eigen weg meer zal opgaan nu? Ja, um, ik, heb, uh, ik weet het natuurlijk niet van haar. Um, ik kan me voorstellen, ze is tot nu toe een paar keer verschenen. Ik ben natuurlijk bij de inhuldiging. Um, ze is ook een heel onafhankelijk iemand... die natuurlijk um, grote internationale belangstelling heeft... en ook grote overeenkomsten daarin heeft met, met haar schoonmoeder. Dus ik denk, ook als je kijkt naar... Hè, Beatrix heeft het afgelopen jaar... Bijna elk weekend dat uh, uh, Wellington ziekenhuis bezocht. Hij heeft hem voorgelezen. Hè. Ze hebben hem samen die tijd doorgemaakt. En ook gezegd, uh, we zijn in Gods hand. Hè. De, zijn lot is in Gods hand. En um, ik denk dat ja, er wel een soort gehechtheid zal zijn ontstaan. Maar goed, zeker weet ik dat niet. Nee. Um, en um, ze zal ook wel weer haar eigen weg gaan... En misschien in Londen, waar de kinderen op school zitten, waar ja. veel vrienden zijn. Uh, de, ja, um, dus het, de, de, in ieder geval wat mijn indruk was, van toen ik ze zag in Londen, is dat... Het dat ze zich vrij en veilig voelen daar. En dat ze overal konden verschijnen. Dat ze in de Starbucks konden zitten. Het zou goed kunnen um, dat ze daar dat... weer uh, terugkeert... Ja. om dat leven op die manier in te vullen. Ja, ik, ga, ik ga even naar Michael de Wert, uh, Onze correspondent in Oostenrijk. Nu eventjes in Nederland. Michael, goedenavond. Goedenavond. Hoe uh, wordt het overlijden van Prins Frizo... in de Oostenrijkse media gebracht? Ja, ik vond het eigenlijk een beetje opvallend. Het was natuurlijk in alle nieuwsberichten. Maar het was toch niet echt topnieuws. Uh, de... Uh, Televisie nieuwsuitzending gezien heb was het meestal het laatste of voorlaatste bericht. Mm. En dat is natuurlijk toch wel een contrast met de dagen na dat ongeluk, toen dit echt topnieuws was. Uh, natuurlijk is het zo ook zo dat voor dat ongeluk Friese en Oostenrijk nou dus bekend was. Maar het is toch een zaak die ook met Oostenrijk te maken heeft. Eén ding vond ik trouwens heel opvallend. In het nieuws van vijf uur werd er ook nog bijgezegd... van Nederland is een van de landen met de meest liberale wetgeving... op het gebied van euthanasie. Dus eigenlijk een hele sterke suggestie. Alsof het euthanasie geweest zou zijn. Dat hebben ze niet herhaald. Dus ik zit een beetje af te vragen van... Ja, zijn ze teruggeblazen, mochten ze dat niet meer brengen? Of is het alleen maar een speculatie geweest van een redacteur? Maar dat viel me toch wel op dat dat gezegd werd. Zeker, zeker. Misschien dat er daarna eindredactie overheen is gegaan. Het Zo sterkers met de minste voor. Het had natuurlijk uh, meer nog dan in heel Oostenrijk... had het heel veel effect op het stadje Leg. Is het daar uh, wel, neem ik aan, de talk of the town? Daar heeft iedereen ja. het over. Natuurlijk, ja, ik heb vanmiddag ook nog gesproken met Ludwig Moeksel... de burgemeester van Lecht, die natuurlijk eh, ook de koninklijke familie goed gekend heeft. En hij zei van ja, het is voor hem volkomen verrassend geweest. Hij is echt gechoqueerd, ook omdat hij Friese zijn hele leven gekend heeft. Mm -hmm. Aan de andere kant viel me een beetje op alsof hij toch wat terughoudend was. Ik heb hem gevraagd, ja, heeft u de laatste tijd nog met de koninklijke familie daarover gesproken? En toen zei hij van ja, op die vraag wil hij geen antwoord geven. Wat denk je dat dat betekent? <laughs> nou ja, het is een beetje de traditie in Lecht... Uh, de koninklijke familie is een beetje een deel van, die, van dat dorp. En het is ook een van de eh, geheimen eh, van het succes van Leg... dat ze, de mensen daar gewoon weten dat ze met rust gelaten worden. Ja. Dat ze gewoon niet al te veel willen vertellen. Bijvoorbeeld de eigenaars van het Hotel Tour Post... waar ze altijd gelogeerd hebben, hebben nooit interviews gegeven. Nee. En ook die burgemeesters waren altijd heel terughoudend. Ja, ik, ik kijk heel even naar uh, Hans, want die zit hiernaast me. Die wil wat zeggen over... Ja, je. de burgemeester heeft natuurlijk een enorme uitkleiding gemaakt. Uh, eerder dit jaar. Ja. En, en is ook teruggevloten door de koninklijke familie... of op, op zijn vingers getikt. Het staat mij niet meer voor de geest. Nee, de, bur, de burgemeester kreeg natuurlijk toen, de, de, toen het één jaar geleden was... dat Friso zijn ongeluk had. Er zijn natuurlijk allerlei Nederlandse media langs geweest om hem... Ja, om, om terug te blikken en, en, en te kijken hoe het in leg uh, leefde en uh, hoe het zat. En toen heeft de burgemeester zonder uh, ruggespraak bij de koninklijke familie als eerste gezegd... maar ze komen dit jaar weer terug. ach en dat had de familie eigenlijk wel graag zelf willen communiceren... en niet uh, via de burgemeester. Nee, en, en daarna zijn. heeft hij ook niet meer echt open met de Nederlandse media gesproken. Dus hij zal ook nu, uh, hij heeft zijn les geleerd en houdt zijn mond dicht. Heel voorzichtig, ja. Michael, nog eventjes naar jou. De vriend van Friso, die het ongeluk overleefde op de skipiste die is uh, uh, niet vervolgd. Heb je nog iets ja. van hem vernomen? Florian heet hij. Ja, nou, hij heeft natuurlijk eigenlijk nooit daarover gesproken in het openbaar. Het was een beetje een omstreden zaak, vond ik. Het was namelijk zo uh, dat hij vervolgd had kunnen worden... wegens dood door schuld, omdat hij namelijk een skileraar was. En het kan namelijk zijn wanneer twee mensen een skitour maken... en uh, de minst ervaren persoon komt dan om het leven... dat uh, dan de andere persoon vervolgd wordt. Dat is ook vaker gebeurd. Uiteindelijk is die zaak geseponeerd... Het was een beetje dubieus. Ik heb met verschillende experts gesproken... die dachten dat het toch wel mogelijk was dat het tot een rechtszaak zou komen. Het is niet zo het geval geweest wat waarschijnlijk ook de wens was... van de koninklijke familie en waar ze waarschijnlijk ook blij zullen geweest zijn. In leg was het natuurlijk ook een enorme opluchting... Maar vermoed jij dat, dat zij daar een rol in hebben gespeeld? Dat het niet tot een vervolging heeft geleid? Ja, nou ja, het is wel interessant. Oostenrijk is officieel een republiek... en ook een hele principeerde republiek. Eh, adelijke personen mogen niet eens adelijke titels gebruiken... Oostenrijkse aristocraten. Maar tegelijkertijd hebben ze ook een beetje een heilig eh, ontzag... voor eh, koninklijke families en voor eh, mensen van adel. Dus eigenlijk heb ik ook nooit echt kritische berichtgeving gelezen. Nee. Bijvoorbeeld dat er ook nooit geschreven werd van... ja. Eh, uh, Frizo is toch een beetje roekeloos geweest... dat hij onder die omstandigheden een skitoer gemaakt heeft... dat hij niet de beste uitrusting heeft gehad. Terwijl je dat toch zo eigenlijk wel zou kunnen, uh, zou kunnen denken. En ook gemerkt hebt bij andere persoonlijkheden... die wat minder bekend waren... Uh, dat er toch wel in die richting geschreven werd. Ja. Maar bij Frizo hebben ze dat nooit gedaan. Michaël de Wert, dankjewel voor nu. Uh, Hans, nog even de begrafenis van Friso. Daar had Colette het net al over... dat de familie ongetwijfeld nu overleg gaat voeren. Daarover, want er is nog veel onduidelijk... Ja, nou ja, ik weet niet hoeverre de familie daar nog overleg uh, over moet voeren. Of ik, dat het Ik, ik uh, heb toch wel begrepen dat de meeste zaken uh, nou ja, op papier in elk geval geregeld zijn. Dat moet natuurlijk ook voorbereid zijn. Ze hebben daar ook gewoon draaiboeken voor. Dat hoeft de familie ook niet allemaal zelf te doen. Die zal dan zeggen ja, hoe, waar de accenten mm -hmm. moeten liggen. Wordt het groot, denk je? Ja, Hoort... Dat is, het, uh, dat is het, inderdaad de grote vraag waar ik ook geen antwoord op heb. Uh, welke, voor welke vorm ze kiezen. Uh, deze situatie heeft zich in de geschiedenis van het uh, koninklijk huis... nog nooit eerder voorgedaan dat er nu een scheiding is... tussen leden van het koninklijk huis, de mensen in de, de lijn van de troonopvolgen... de koning en zijn gezin, en Constantijn, Laurentien, Margriet. En mensen die alleen maar, nou ja, alleen maar lid zijn van de koninklijke familie. Maakt de familie zelfs een onderscheid? Is dat alleen een staatsrechtelijk onderscheid? Doe je het met toeters en bellen? Wil je dat? Dat... Uh, dat zijn dat de dingen allemaal, die zij zelf waarschijnlijk al lang hebben besproken. Waar ze nog, misschien nog even met, ook willen afstemmen met de premier. Er is nu een mm -hmm. nieuwe koning, dus die zal daar ook uh, willen, over willen praten. En ook zijn zegje eventueel doen als dat nog nodig is. Ja, uh, en er is het probleem dat de nieuwe kerk... waar de grafkelder is, op dit moment wordt gerestaureerd. Dus het is de vraag of je daar überhaupt in dienst kan houden. Goed, de oude kerk om de hoek... Is wel Zou beschikbaar, heeft zich ja. ook al aangeboden. Is ook een hele logische en veel intiemere plek. Mabel en Friso zijn er getrouwd. Friso wonen er tegenover. Dus dat, dan, kun je, ja, dan kun je het al op een andere manier invulling geven en toch mooi en waardig doen. Jutta, tot slot even nog kort uh, naar jou. Um, denk je dat je op termijn Mabel gaat benaderen om haar weer te spreken? Mm, ja, dat vind ik een beetje moeilijk te zeggen. Ik uh, wil daar in ieder geval nu. Um, ontzettend met rust laten. En ik, um, ik zal uh, er in ieder geval schrijven. En ja, ik, ik zal er vast nog wel eens een keertje spreken. Ik, uh, het is niet het eerste waar ik nu aan denk. Nee, um, dat... Ik moet er weer bovenop zitten. Dat begrijp ik. Maar um, ik heb er in ieder geval eerder wat laten horen. Dus ik, uh, ik, zal, dat er niet, ik zal dat nu wel weer doen. Uh, dat uh, ligt voor de hand. Ja. Hans Jacobs, ja. hartelijk dank dat je hier wilde zijn. Jutta ja. Goris vanuit Frankrijk, hartelijk dank allebei voor jullie bijdrage. Graag gedaan.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 any better but then it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 Who Says John Mayer? Vandaag de laatste aflevering in een korte serie over het leven na de politiek. Hoe is het voor een ex-politici om Den Haag achter zich te laten en weer terug te keren naar het gewone leven? Ineke van Gent was ruim 15 jaar lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks. en zwaaide vorig jaar af. Mevrouw van Gent, goedenavond. Goedenavond. U zit al een jaar niet meer in het parlement. Heeft u de politiek vurig gemist? Nou, ik moet zeggen, dat is mij eigenlijk heel erg meegevallen. Ik dacht aanvankelijk, dat wordt nog wat uh, na zoveel jaren. Het was een kleine 15 jaar hoor, dus niet uh, helemaal 15 jaar. Maar het is toch een hele lange tijd. En ik uh, woonde daar ook door de week. Uh, terwijl ik natuurlijk mijn huisadres in Groningen is. Dus dat was een heel bijzonder leven. Maar ik moet zeggen, het ging eigenlijk heel snel om je leven in Groningen weer op te pikken. En wat is snel? Is dat na drie weken? Was u eigenlijk weer genezen? Nee, dat is wel heel erg snel. <laughs> Kijk, het is ook een manier van leven. Hè. Je bent toch uh, echt uh, ja, 24-7, zeggen ze wel eens. Uh, altijd opletten als er iets in de krant staat, er gebeurt iets, er is nieuws. Uh, moet ik er wat mee? Moet ik vragen aanmelden? Moet ik uh, erachteraan? Moet ik me informeren? etcetera. etcetera. Nee, je moet eigenlijk al, dus daar altijd moet je alert je wel zijn. Afkicken. Ja. Je moet altijd alert uh, zijn. Maar dat vond ik ook leuk. Uh, kijken of er een debat in zat. Of je dat voor elkaar kon krijgen. En ik ik had nu de afgelopen zomervakantie, dacht ik... ik hoef eigenlijk niks te doen, wat heerlijk. Ik had gewoon vakantie. Ik hoefde geen initiatiefwet te tikken... wat ik wel <lacht> vaak deed in de zomer. En dat heeft ook wel iets, kan ik maar u maar zeggen. Maar het kan ook soms uh, bijna beangstigend zijn, zeg maar... als je zo'n grote leegte van zo'n zomervakantie hebt... Ja. dat je helemaal niet meer gewend bent ook af en toe momenten van paniek gehad van wat ga ik dan doen met mijn tijd? Nou, ik had geen momenten van paniek. Kijk, het was natuurlijk uh, vorig jaar. Uh, ik had uh, grote plannen om een bed-and-breakfast te gaan uh, beginnen. Kijk. Dat, dat, is... had ik al, uh, <laughs> dat had ik al eerder bedacht. Ja, ik moet er ook om lachen. Ik moet er nu ook zelf een beetje om lachen. Ik had ook een mooi businessplan gemaakt. Ik had er al wel bij bedacht. Ik ga niet alleen bed-and-breakfast doen, maar ook uh, kleinschalige vergaderfaciliteiten uh, uh, organiseren. Hè, dat je dat op een goede manier uh, regelt. Maar toen ik dat allemaal klaar had, toen ik een aantal panden had uh, bekeken, toen bekroopt mij toch zo'n gevoel van, ik ga me vast heel erg vervelen in die bed en breakfast. Terwijl en als dat... ik naar die programma's kijk, over ja. mensen die zich ook aan dit soort avonturen wagen, dan denk ik, die arme mensen kunnen zich nooit meer vervelen, ja. want het is ellende van begin tot eind. Ja, het is ellende. van. Maar ik zeg wel eens, het programma duurt uh, een uur zo'n beetje. En uh, uh, 55 minuten van dat uur is het ellende. Maar meestal de laatste vijf minuten gaat het toch beter uh, dan menig een denkt. Dat is, vind ik altijd wel grappig van zo'n programma. Ik zou er zelf trouwens nooit aan meewerken. Uh, en het ook wel iets beter voorbereiden uh, financieel. Maar het klinkt alsof dat dat u al ding. heel erg gevorderd was in de plannen. Als u Zeker. Zegt, uh... Ja, en ik had ook bedacht, dan ga ik eerst, dan koop ik hem wel een oud pand, hè. dat is in die programma's ook altijd zo, dan ga ik eerst met mijn man eh, gezellig daar wat uh, klussen en vloertjes leggen en tegelen, et cetera, et cetera. <laughs> en dan, echt om goed af te kikken, echt niet met politiek bezig uh, te houden. Maar ja, het is er niet van gekomen, maar het kan altijd nog. Zo stokoud ben ik nou ook weer niet. Nee, dus, uh, wie dit weet. Is, het is heel ja. om erover te fantaseren, ja, toch? Ja, precies. En ja. bent u ook zo iemand dat, uh, dat u nog wel, zeg maar, af en toe, als u het echt niet kunt laten, smsjes stuurt naar collega's, mensen in de kamer nu, van pak dat even aan of doe dit? Nou, eigenlijk bijna nooit, maar ik kan ook niet zeggen dat ik het nooit gedaan heb. Uh, uh, Wat was, was de het, laatste keer? Nou, er was een bericht dat ging eigenlijk helemaal niet over Nederlandse politiek, want ik vind, daar moet je ook nog een beetje terughoudend uh, in zijn, want zo'n mastodont die dan overal iets van vindt uh, terwijl je weg bent, daar hou ik dus echt helemaal niet van. We hebben er een paar in Nederland, hè? Die dat, uh... Zeker, nou, we noemen <laughs> geen namen natuurlijk, maar we weten allemaal over wie het daar wil ik niet bij horen. Um, maar dat ging over kinderen. Uh, uh, uh, op de Antillen was een, uh, een uh, rapport verschenen dat die het heel moeilijk hebben. En toen had ik wel zoiets van daar moet iets aan gebeuren. En dat was toch wel een van de dingen. Uh, de uh, Antillen, de Antilliaanse eilanden, het Caribisch Nederland zeg maar. heb ik me ook veel mee bezig uh, gehouden. En dat houdt mij dan nog wel bezig. Dan denk ik, of dan hoor ik die Isla-raffinarijen. Wat daar nog weer uh, vervuild en vies is. Ja, dan heb ik toch wel zoiets van nou, kom op, daar moet iets aan gebeuren. En dan krijgt iemand wel een smsje of niet, ja, een mailtje Ja, dat doe ik soms wel, maar ik moet u zeggen... eigenlijk de laatste maanden helemaal niet meer. Ik heb nu een andere baan en ik heb zoiets... nee, het is nu aan anderen ook om dat te gaan oppikken. Zijn er vriendschappen voor het leven uit Den Haag gekomen voor u? Die nu nog stand ja. houden, die? Nou, zeker wel. Ik heb uh, laatst nog heel gezellig ook met Jolande Sap geluncht. Uh, Femke Halsema Hoe zie gaat nog, het met uh, Jolande Sap? Nou, het gaat wel goed met haar, maar ik zou zeggen... vraagt u haar zelf wil ook. Ik ook. Ik ga vragen. niet over ja? haar praten nee, ik niet, denk, natuurlijk. Ik, denk, ik vraag het spontaan natuurlijk, maar ik wil ja, het haar ook zeker ik. vragen. Ja. En uh, met Femke uh, maar ook Ja, daar heb ik ook altijd nog contact gehouden en dan met meer mensen. Want, uh, en ook met medewerkers uh, uh, vooral ook. Hè, er zijn toch een aantal mensen ja, die gewoon jarenlang... Uh, voor mij en uh, de fractie gewerkt uh, hebben. En daar hou ik uh, goed contact mee, ja. Is het uh, ook um, goed voor een huwelijk om te stoppen met de politiek? <laughs> nou, uh, ik moet zeggen, toen ik in Den Haag zat, uh, had ik een heel leuk huwelijk. En die heb ik eigenlijk nog steeds. Dat is knap, met zo'n uh, zware ja, baan. Ja, maar ik moet u dus zeggen, wij, uh, uh, wij zijn ook al heel lang uh, op een hele prettige manier uh, samen. en. Uh, ja, bij SMS ook heel veel overdag. Dat deden we ook toen ik nog in Den Haag uh, zat. En uh, wij zagen elkaar ook door de week nog uh, wel. Uh, omdat mijn man ook in Amsterdam uh, bijvoorbeeld uh, werkte. Dus daar hebben we altijd wel heel goed uh, rekening mee gehouden. Want ja, als je daar niet alert op bent, dan kan het zomaar misgaan. En dat zou ja. ik niet voor de politiek over hebben. Nee, daar moeten we nergens voor over hebben, denk nee. ik. Zoiets. In 2010 mocht u eigenlijk niet meer meedoen aan de verkiezingen. Omdat u al drie termijnen erop had zitten. En ja. u vroeg toen dispensatie. Nu mocht u mocht toen alsnog meedoen. Ja. Dan had u? Had u eigenlijk nog langer willen blijven uiteindelijk? Nee, eigenlijk niet. Ik moet u zeggen, ik had toen ook gezegd in 2010... van uh, ik wil het nog een keer doen, hè, om de twee jaar verkiezingen. Dus je, je wilt soms ook wel dingen even goed kunnen afmaken. De leden hebben toen gezegd: Nou, we vinden het heel fijn als Ineke nog een keer doorgaat. Dat vond ik hartstikke mooi mee te maken. Maar vorig jaar heb ik samen met Jolande Sap, namens GroenLinks, onderhandeld voor het Lenteakkoord. In 2010 mede onderhandeld voor Paars Plus, zeg maar. De coalitieonderhandelingen. Ja, en ik had gewoon geen zin nog een keer oppositie ook. Want ik had zoiets. Ik wil nu ook wel eens gelijk krijgen in plaats van het alleen maar hebben. En na zo'n lenteakkoord, waar je toch in één week tijd, nou ja, dat weet u, uh, uh, heel veel voor elkaar uh, krijgt, ook uh, dingen moet inleveren, maar ook mm -hmm. heel veel dingen uh, voor elkaar uh, krijgt. En ons mooie voorstel van Jolanda en mij om zeg maar de hoge inkomens te belasten. Dat wordt zelfs doorgezet in 2014. Dat is een opbrengst van een half miljard per jaar. Mm -hmm. Nou, dat zijn toch wel leuke dingen. Hè? Dan ja. denk ik, ja, dat hebben we toch wel mooi voor elkaar gekregen. Dat snap ik. En nu werkt u bij de NS. Is ja. dat een, een droom die uitkomt? Nou, ik moet zeggen, ik uh, was natuurlijk ook woordvoerder... onder andere uh, openbaar vervoer, dus ook over de NS, uh, toen ik Kamerlid uh, was. Ik was ook een kritische woordvoerder. En ik vond het eigenlijk hartstikke stoer uh, dat zij mij benaderden... of ik eens wou uh, komen praten. Ik had daar zelf helemaal niet uh, bedacht, eerlijk gezegd... want ik wou immers mijn bed en breakfast uh, gaan beginnen, wat ik u zei. Uh, maar ik, ik werd wel getriggerd uh, daardoor en dacht van... nou, praten kan altijd uh, natuurlijk... En toen bleek dat het een hele leuke functie was uh, uh, in mijn eigen regio, waar ik echt mijn roots heb in Noordoost-Nederland. Ja, toen was het wel erg verleidelijk om het te gaan doen. En ik moet u zeggen, ik werk alweer een half jaar en ik vind het hartstikke leuk. Oh, dat is mooi om te horen. Ik, er schiet me nog iets te binnen. U bent toch ook woordvoerder Koninklijk Huis geweest? Zeker. En u heeft natuurlijk dan denk ik, nou ja, zoals iedereen in Nederland ja. natuurlijk met bijzondere belangstellingen. Ja. Heeft u Friese ooit ontmoet? Zo. Nee, ik heb hem nooit ontmoet. Ik moet u zeggen, ik zat vanmiddag uh, uh, op mijn werk en toen kreeg ik zo'n nieuwsalert uh, binnen op mijn uh, mobiele telefoon. En dan denk je toch van, uh, ja, ik ben zoals veel mensen weten echt een enorme republikein, maar ik vind het natuurlijk een persoonlijk drama voor de familie, uh, voor zijn vrouw, zijn kinderen. Ja, het is natuurlijk een afschuwelijk uh, ongeluk. Uh, heel lang onzekerheid. Nou, het is gewoon uh, diep triest. En, uh, ja, ik zag vanmiddag zo'n beeld, of vanavond een beeld uh, op het nieuws, dat er dan ook nog uh, gefilmd wordt bij de voordeur. Mm -hmm. ja, en dan denk ik, uh, laten deze mensen toch nu even met rust. Ja, die heb ik ook gezien, die stiekeme beelden door ja, de bomen. Dat vond ik heen. niet prettig om te zien, moet ik u zeggen. Mm -hmm. en, uh, ja. ja, ik vind het uh, persoonlijk, uh, ja, het is natuurlijk afschuwelijk. Ja. Tot slot nog eventjes, dan een vrolijke noot. Had die bed en breakfast al een naam? In uw ja, hoofd. die zou heten Buitenhof. Oh, wat gaaf! Ja. <laughs> Niet inpikken, hè? Deze nee, na. nee. Gepatenteerd voor Ineke van Gent, als hij er ja. ooit nog van komt. Nou, mevrouw van Gent, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. I'm Each and everyone, everything but the girl. In Roemenië staan morgen de verdachten van de kunsthalroof terecht. Joost van Egmond is onze correspondent in Roemenië. Joost, goedenavond. Goedenavond. Joost, het blijft een grote mysterie... die heel erg ook wel tot de verbeelding spreekt. Wat is er nou met die zeven gestolen doeken gebeurd? Zijn ze nou wel of niet verbrand? Weet jij er meer van? Nee, wist ik het maar. <laughs> nee, um, ik kan volop bevestigen dat er inderdaad volstrekte onduidelijkheid is. Kijk, de meeste. De simpele en daarmee ook aantrekkelijkste, waarschijnlijkste verklaring is dat ze inderdaad verbrand zijn. Daar zijn tenminste aanwijzingen voor, en dat is in deze affaire heel wat. We hebben een uitgebreide bekentenis van de moeder van de hoofdverdachte. Die had de schilderijen. Um, iedereen was erover eens dat zij de schilderijen naar bezit had. En zij zegt: Ik heb ze in de haard gegooid, het werd met de heet onder de voeten. Ze moesten verbrand worden. Er zijn er in die haard, in die minuscule restjes af die achterbleven. Er zijn ook allemaal interessante dingen gevonden, zoals sporen van tenminste drie, mogelijk vier olieverfschilderijen. Klopt met het aantal olieverfschilderijen van de roof. Spijkertjes waarmee je schilderijen op een, doek, op een, sorry, op een frame bevestigt. Waarvan sommige minstens honderd jaar oud euh, waren. Nou, klopt met de leeftijd van sommige van de schilderijen. Dus daar, daar zou je toch de meest waarschijnlijke optie in zoeken, maar waterdicht is het niet. Er is geen laborant die op dit moment kan zeggen dat dit ook inderdaad die schilderijen waren. Zo verrijkt die techniek gewoon niet en de kennis is er ook niet in huis. Dus ja, dan kunnen mensen er gaten in gaan schieten en dat gebeurt ook volop. Ik geloof dat een van de advocaten, van, of althans een advocaat van een van de verdachten heeft gezegd... wel, nee joh, die zijn allemaal niet verbrand. Die komen binnenkort terug bij het Nederlandse volk. Ja, klopt. Nou, het is fijn dat hij er volk vertrouwen in heeft in ieder geval. Want het zou natuurlijk heel mooi nieuws zijn. Er zitten nog wel wat haken en ogen aan. Um, ten eerste vertelde ze mij, niemand heeft hardop tegen haar gezegd... ik weet waar die schilderijen liggen. Um, haar cliënt is een bijrolspeler. Um, hij was niet een van de beramers van dit plan. En hij wordt eigenlijk niet meer genoemd na die roof... als iemand die dicht bij de schilderijen was. Hmm. Dus ja, de kans dat hij ook echt weet waar ze liggen, is niet zo heel groot. Zou het hij schelen... Het ja, sorry Joost, ga je gang. Ja, hij heeft het haar niet zelf verteld, zij, zij gelooft hierin. En zij denkt dat het een goede manier is om hem vrij te krijgen. In ieder geval eerder. En daarom pusht ze dit heel erg. Maar of het ook echt gaat lukken, dat moeten we afwachten. dan moeten die schilderijen eerst maar boven water komen. Stel dat er iets wonderlijks gebeurt... En, en drie van die schilderijen verschijnen weer. Zou dat schelen in de strafmaat, denk je... voor de mensen die, het gesto die ze gestolen hebben? Dat ligt voor de hand. Um, er wordt volop gepraat. Um, en zeker in die omstandigheden... is het Openbaar Ministerie helemaal niet... Um, niet erop gebeten om uitgebreid te gaan vertellen dat dat inderdaad zo is en wat voor korting ze tegemoet zouden kunnen zien, maar het ligt absoluut voor de hand als iemand mee gaat werken en zeker als hij ook zou willen getuigen tegen de anderen, dan leidt dat doorgaans tot strafvermindering. En dat is dan ook waar alle, alle verdachten op zitten te azen. niet alleen deze, deze man, de cliënt van deze vacie, maar ook bijvoorbeeld de moeder die ze uiteindelijk in haard zou hebben gegooid. Zij draait nu met haar bekentenis. Mm -hmm. Daar wordt ze ook in geholpen door het feit dat er maximaal 20 jaar zelf staat... op het vernietigen van die schilderijen. Dus dat zou ze er nog eens bij kunnen krijgen. Is er veel aandacht voor de zaak in Roemenië? Want hier, ja, het is een van de meest spectaculaire roven... die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Maar is dat, geldt dat ook voor de Roemenen dat er veel aandacht voor is? Ja, het aantal liters inkt dat er tegenaan gaat... is denk ik vergelijkbaar <laughs> met Nederland... Dat we niet zeggen dat iedereen ook echt helemaal gekluisterd is aan deze affaire. Heel veel mensen zijn er ook moe van. Dit is natuurlijk de zoveelste affaire die niet goed is voor het imago van Roemenië. En ja, dat leidt er ook toe dat mensen niet heel, heel happig zijn om dit nou op de voet te volgen. Er is bijvoorbeeld een filmmaker die uh, hier heel graag een, uh, een film van wil maken. En die kreeg de afgelopen dagen vertelde hij talloze e-mails en telefoontjes van mensen die zeiden van, ja zij dat nou wel doen... Wrijf het er nou niet nog eens extra dik in. We hebben al genoeg problemen. We staan al bekend als uh, de bandieten van Europa. Laat dat nou. Dat is een beetje de sfeer die je uh, overal proeft hier. Hoe lang denk je dat de rechtszaak gaat duren, Joost? Oeh, morgen zal het geen heel lange sessie worden, daar is iedereen wel over eens. Het zou best kunnen dat we een half uurtje weer buiten staan en eigenlijk niet eens zoveel wijzer worden. Uh, de vraag is dan vooral wat de rechter gaat doen vandaag. Uh, dat kan hier zomaar voor een paar maanden zijn en dan zijn we ver van huis. Maar wat denk ik interessanter is, is wat er op de achtergrond gebeur, uh, gebeurt. Iedereen praat met het Openbaar Ministerie, met of zonder elkaar. En ja, als dat tot een doorbraak leidt, als iemand echt weet waar die schilderijen liggen en ze zijn niet verbrand, dan kan het natuurlijk ook ineens weer heel snel gaan. We moeten echt afwachten wat er morgen in ieder geval als voorzet gebeurt. En dan is het vooral belangrijk om te kijken of de vrouw die deze verbranding bekend heeft, of die ook bij die verklaring ja. blijft. Dat zou heel wat zijn. Het is een heerlijk sappig verhaal om te volgen en dat ga je voor ons blijven doen. Joost van Egmond in Roemenië. Dankjewel. bij voor twaalf. De, De -tip -tip parade. De Serie De Parade. Tips van kenners. Welk boek moet u nog lezen? Welke films en toneelstukken mag u niet missen? Welke tentoonstelling schreeuwt om een bezoek? En welk album moet u nog kopen voordat de zomer voorbij is? Robert Blokland is filmjournalist. Goedenavond, Robert. Goedenavond, Eva. Oké, okay, Robert, zeg het maar. Welke film mogen wij niet missen deze zomer? Uh, de film Before Midnight, het derde deel in een trilogie over uh, twee geliefden die we door twintig jaar uh, heen volgen. De eerste film is twintig jaar geleden gemaakt, toen is er tien jaar geleden een film gemaakt waarin we ze zien als ze dertig zijn en nu zijn ze veertig getrouwd, hebben kinderen en uh, praten op een Grieks eiland over het leven en over hun relatie. Zelfde acteurs? Zelfde acteurs, ja, Ethan Hawke en Julie Delpy, die twintig jaar geleden nog volstrekt onbekend waren, nu uh, nou ja, toch redelijk grote sterren, zelfde regisseur. En uh, het is zo gegroeid, het is een volstrekt uniek project... want er is geen enkele filmserie die op deze manier zo gemaakt is. Was, was het, um, hoe zou ik het zeggen, was het vooral dat je geraakt werd? Is dat de reden dat we het moeten zien? Ja, het het, het zijn echte mensen van vlees en bloed. En dat is een zeldzaamheid in deze zomers van blockbusters en masculine digitale effecten. Uh, uh, je gaat met ze meeleven gedurende die twintig jaar en je wil graag weten hoe het verder gaat met ze. En het zijn vooral herkenbare mensen. Iedereen die een relatie heeft en rond de veertig is, zal uh, ja, merken dat het wat moeilijker gaat. En dat hij dan gaat twijfelen, maar dat de liefde uh, toch door alles heen te slaan is. Dat is... Uh, het is, ook, het is ook romantisch en mooi en, en, Heb Robert. je een traantje gelaten, Robert? Absoluut. En iedereen in de zaal met mij. <laughs> Want je gunt, het. je gunt... Het zijn vrienden geworden in de loop van de 20 jaar. En je gunt ze het allerbeste. Ik heb ook begrepen dat, uh, omdat die acteurs zo lang ook... ja, het is ook een liefdesproject als je het zo lang doet... maar dat ze ook zelf uh, meedenken over de dialogen, of hebben gedacht? Ja, klopt. Het scenario is in principe geschreven door Richard Linklater... de regisseur die alle drie de films gemaakt heeft. Maar er wordt heel veel geïmproviseerd. Het zijn ook gewoon scènes van 10, 15 minuten... waarin ze alleen maar over het Griekse eiland zien lopen en zien praten. En dan krijgen ze gewoon een onderwerp mee van de regisseur. Van, nou ja, ga hier maar over praten in jullie personages... Uh, als Jesse en Celine. En dat, dat doen ze erg goed en dat is ja, erg herkenbaar. Before Midnight dus, moeten we in ieder geval zien. Robert Blokland, dank je wel. Graag gedaan. Dit was met het oog op morgen voor deze maandagavond. Morgen zit hier Erik Corton. Voor straks slaap lekker. nacht, vrienden. Het wordt tijd voor me te gaan.